Start. Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journal. Het dodental van de aanslagen vandaag in Nigeria is opgelopen tot 32. Verreweg de meeste doden vielen bij een bomaanslag op een kerk nabij de hoofdstad Abuja. Er waren nog vier aanslagen, onder meer op een kerk in de stad Jos. De verantwoordelijkheid voor de aanslagen is opgeëist door Boko Haram, een extremistische moslimbeweging. In de buurt van Dallas in Texas heeft de politie in hun appartement de lichamen van zeven doodgeschoten mensen gevonden. Het lijkt erop dat onder de doden ook de schutter is die zichzelf heeft doodgeschoten. Volgens de Texaanse politie waren die vier vrouwen en drie mannen familie van elkaar. Hun lijken lagen in de keuken en de woonkamer van het appartement in een plaats bij Dallas.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 De spanningen zijn hoog opgelopen nadat de premier de arrestatie had geëist van vicepresident Al Hashemi. Die zou zijn lijfwachten aanslagen hebben laten plegen. Biden heeft de premier gevraagd de rust te bewaren en een oplossing te zoeken voor de situatie. Het CDA in Eindhoven wil opheldering over de geflopte actie Serieus Live. Dat was een lokale actie om geld op te halen voor het landelijke Serious Request. Er werd in Eindhoven 30.000 euro opgehaald, maar het project heeft 250.000 euro gekost. Het CDA wil nu weten hoeveel de gemeente heeft bijgedragen. De organisatie belooft dat de 30.000 euro ook echt naar het Rode Kruis gaat.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 Samen. Twee. Don't forget the love under the Christmas de kerstdates. Hoor je op ZFM. Z... and hoping together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 the scent I don't have a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 To share our feelings, like on Christmas Day. Ik wens je fijne dagen.